7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal de veroordeling alweer van Amanda Knox in Italië. En ik praat met de BOVAG over de tankstations in de grensstreek. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De grootste pensioenfondsen van Nederland verlagen dit jaar de pensioenen niet. Dat geldt onder meer voor APP, Zorg en Welzijn en metaalfonds PMT. Pensioenfondsen moesten eind vorig jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3%. PMT kwam net iets lager uit. Het fonds waarschuwde voor een korting, maar zegt nu dat dat niet nodig is.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 Prinses Beatrix is vandaag jarig. Ze is 76 geworden en ze viert haar verjaardag zoals altijd in huiselijke kring. Morgen is er in Ahoy in Rotterdam een feestelijke bijeenkomst voor de prinses, als dankbetuiging voor de 33 jaar dat ze koningin was. In Oostenrijk is de alternatieve Elfstedentocht, die voor het, vandaag op het programma stond, afgelast. De weersomstandigheden zijn te slecht, het sneeuwt te hard. Erbe Wenemars... Ik heb, ik heb net, net, net even naar buiten gekeken en ik heb nog, nog, nog, nog, nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar gezien. Ik denk dat het meer dan een meter gevallen is, is, uh, is uh, vannacht. En alles is gewoon helemaal wit. En ze hebben uh, vannacht, de organisatie heeft tot 1 tot uur geprobeerd. ...om het sneeuw eraf te krijgen, maar de druk op het ijs werd gewoon te hoog... ...waardoor er ook gewoon water, water naar boven kwam... ...en, ja, en een, meter, een meter sneeuw van het ijs afkrijgen, ja, dat, dat, dat, dat is gewoon echt overmacht. En de voorspellingen voor morgen en zondag zijn nog slechter... ...en daarom was de tocht dan naar voren gehaald. Het is voor het eerst sinds 2007 dat de alternatieve als in Oostenrijk niet doorgaat. Dan het weer. Temperaturen onder nul kan het nog zijn. Overdag zonnige periode, vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking. Het wordt 1 tot 6 graden. Geen regen, zeker geen sneeuw, geen files, Jolanda van der Velden. Een korte file toch wel. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij Ozaan, 2 kilometer. Het gaat wat beter met de pensioenfondsen, heeft u inmiddels gehoord. Wat dat voor u betekent, hoort u zo. Denkproducties presenteert...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 Het is een gebed zonder einde. De Italiaanse moordzaak met de Amerikaanse Amanda Knox in de hoofdrol. I am a marked person. Who am I after this? After everyone has branded me, who am I? Opnieuw bevond een rechter, nu in Florence, Knox schuldig aan moord en veroordeelde haar tot 28 jaar cel. Het LOS Radio1journaal, met Marcel Oosten. Eerst naar de tankstations, want de eerste zijn al failliet... door de accijnsverhoging die per 1 januari van kracht is. Tankstation Weghorst in Enschede heeft de pompen gesloten. Maar in het Limburgse Faals hebben de ondernemers het nu moeilijk. Het gaat tot 100 kilometer land inwaarts dat de mensen voor bepaalde producten de grens overgaan op het gebied van, van drank en, uh, en benzine. Er zijn al uh, busjes die rijden met hele bestellingen voor de, voor de hele buurt. Uh, en dan gaan ze met een bestelbus naar Duitsland en kopen daar sterke drank in. Gedestilleerd of wijn of noem maar op. En uh, dat wordt dan in de buurt verdeeld. Wij snappen het niet dat ze het in Den Haag niet snappen. En het wordt hoog tijd dat de belastingen gelijk worden getrokken. U ziet zelfs op zondag mensen naar Luxemburg rijden. Ja, ik hoor in mijn omgeving dat mensen op zondags in de auto stappen. Vader, moeder, twee kinderen. Ze gaan daar lekker boodschapjes doen. Ze kopen daar hun drank, ze kopen daar hun sigaretten. En op het einde van de rit gooien ze de tank vol. Vervolgens gaan ze naar een leuk restaurantje, eten daar nog wat... en komen thuis en hebben een prachtige zondag gehad. Wat denkt u wat dat kost? Wat ons dat als ondernemers kost? Want die mensen zijn we kwijt. Twee gedupeerde ondernemers in de grensstreek. BOVAG heeft de afgelopen weken de klachten geïnventariseerd. En nu ga ik daarover praten met uh, Koos Burgman van de BOVAG. Meneer Burgman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Wat zijn de uitkomsten van uw onderzoek? Nou, dat zijn de eerste beelden. Want we inventariseren aan de hele grens. Uh, en daar gaat het om uh, zo'n 800 tankstations die in die grens uh, zeg maar, gevestigd zijn... Uh, daar inventariseren wij het beeld en dan komen we ook volgende week met de cijfers over, uh, uh, ze hebben de eerste maand en die vergelijken we dan met de maand van vorig jaar. Maar als de eerste cijfers die we nu al binnenkrijgen laten omzet terugvallen, zien van tussen de 20 en de 60 procent. En als, met name als het gaat om diesel en LPG, dan gaat het heel hard, dan, dan ligt het eerder rond de 40 à 60 procent. Ja, heeft u het dan om, over omzet of over liters? Dan hebben we het over omzetten, maar ook over liters. Ja, want uh, het, het zijn natuurlijk niet alleen de liters. Hè? De, de pompstations, de tankstations leven ook bij de verkoop van andere zaken. Ja, maar als er geen klanten meer komen, dan, dan, kopen ze die uh, dan ook verkoop niet. je in de shop ook geen drop en tabak en, en, en, en drank meer. Dan verkoop je eigenlijk, uh, ja, eigenlijk helemaal niks meer, want er komen er geen klanten meer. En je ziet de klanten nu echt massaal. Over de grens trekken. De particulier deed dat al omdat de benzine in het buitenland al veel goedkoper was. Maar je ziet het natuurlijk nu ook bij de professionele transporteur, die weet dat de diesel in het buitenland goedkoper is. En laten we zeggen, de schatkist komt hier aan tekort. Maar ondernemers en burgers lijden hier ook onder. Want er gaan ook mensen dus ontslagen worden op de pompstations. En er gaan inderdaad stations nu sluiten. En het mag niet tot mij wachten, tot financiën in de gaten heeft. En, en heeft geïnventariseerd en in de Kamer verslag heeft gedaan van die teruggang. We moeten het nu inventariseren, daarom doet de Balfast dat samen met NOVE en de oliemaatschappijen verenigd in de VNPI. En wij gaan dus de cijfers ook aanreiken bij financiën en zullen zeggen ja, je moet uh, niet de slootpas dempen als het kalf verdronken is, je moet nu ingrijpen. Eigenlijk moet gewoon die accijnsverhoging teruggedraaid worden. Ja, en uh, eventjes, de pomphouders zelf kunnen niks doen, ze kunnen natuurlijk genoegen nemen met nog iets minder marge om toch die klant te behouden, dat hij toch ook bij hun het broodje koopt. Ja marge is al eigenlijk vergeven. Je kunt niet meer, als het verschil zo groot is in die prijs, dan kun je de marge niet meer weggeven, dan ben je nog te duur. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus eigenlijk kunnen ze op de tankjes ons geen droge brood meer verdienen op dit moment. Ja. En dat is toch de schuld van, zeg maar, deze regering die uiteindelijk de accijnzen en de BTW zodanig uh, verhoogd hebben, ja. dat uh, het er niet meer te concurreren is. Dus eigenlijk heeft de, uh, de regering deze ondernemers in een hele ongunstige concurrentiepositie gebracht. En dat ja. moet gewoon teruggedraaid worden. Heeft er één de pompen gesloten in Enschede? Zijn er ja. meer die dat dreigen te doen? Ja, uh, er dreigen een aantal dingen. Hoeveel? Stations die gaan sluiten en, en omdat er gewoon geen geld meer te verdienen is. En er zullen ook stations failliet gaan. Er zullen ook mensen ontslagen worden. En sommige stations zullen omgebouwd worden tot stations waar geen mensen meer op werken. Ja, maar heeft u al een beeld van hoeveel er op omvallen staan? Nee, dat kunnen we nog niet uh, zeggen. en Daar kunnen we waarschijnlijk volgende week meer over zeggen. Maar we zien dus wel, wij krijgen natuurlijk veel klachten nu van leden. En wat leden nu aan het doen zijn, is ook lokale politici aan het bewerken. En zeggen, dit mag gewoon niet gebeuren. Want het gaat niet alleen meer om tankstations. Nee. Het is gewoon de hele, zeg maar, het hele midden- en kleinbedrijf. Ja, ik telde het, er net de, de slijters, de supermarkten, ja. de tabakswinkels. Ja, daar gaat u allemaal niet over, maar het geeft wel aan hoe groot uh, ja, de invloed met, daarvan is. Ja, tot en met supermarkt aan toe. In, in Duitsland worden naast pompstations nu supermarkten gebouwd... om de Nederlanders te verleiden daar ook zijn inkopen te gaan doen. En dat gaat hij ook doen. Ja, wat wilt u nu? Uh, wilt u uh, compensatie of wilt u die accijnsverhoging terugdraaien? Want die gaat nee, natuurlijk voor het hele land. Die, die accijnsverhoging moet gewoon worden teruggedraaid. Dit is gewoon een hele verkeerde maatregel die heel verkeerd uitpakt. En de politici moeten nu snel ingrijpen in Den Haag. En dan zeg maar, zullen de druk op, op de lokale politiek verhogen. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En dan zie je toch dat de politiek ineens een stuk gevoeliger wordt. Voor, ja. zeg maar, wat in het land gevonden wordt. En het is ver van Den Haag af. Het is natuurlijk dus helemaal aan de grens. En nou, zo is het blijft over de enige tijd, zodat het in Den Haag op die manier bekend wordt. Maar het moet echt, er moet ingegrepen worden. Die accijnsverhoging moet teruggedraaid ja. worden. Meneer Burgman, de nieuwe staatssecretaris, kan u verwachten. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Acht uur. Tien over zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Het gaat weer iets beter met de pensioenfondsen, heeft u inmiddels begrepen. De meeste fondsen hoeven dit jaar niet te korten. Er zijn zelfs fondsen die de pensioenen gaan verhogen. Dat geldt bijvoorbeeld voor zorg en welzijn. Toch zijn er ook nog wel een paar die vorig jaar onvoldoende hebben gepresteerd... en waar de kortingen nog steeds dreigen. Pensioenfondsen moesten eind dit jaar een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 procent. Als ze daaronder kwamen, zouden ze de pensioenen moeten verlagen. Directeur Guus Wouters van Pensioenfonds voor de Metaal, PMT... geeft toe dat zijn fonds onder dat minimum uitkwam. PMT stond op 31 december een fractie lager dan onze vijfde dekkingsgraad. Dat scheelde 0,4 procent.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 er zijn nieuwe regels, of we bedenken iets nieuws. en dan hoeven we het toch niet te korten. Nou, we bedenken niet iets nieuws. Uh, de wet schrijft gewoon voor dat korting een uiterst redmiddel is waarbij een bestuur zich, juist in het belang van deelnemers en gepensioneerden de ervan moet vergewissen dat er geen andere maatregelen zijn die ze kan nemen... om op korte termijn de financiële positie te versterken. De maatregelen die u heeft genomen in de afgelopen periode... is bijvoorbeeld dat de premie gelijk is gebleven... maar dat er minder pensioen wordt opgebouwd. Uiteindelijk ligt dan de rekening toch bij de werknemer. En wilt u de rekening niet bij de gepensioneerden leggen? Dat zou zo zijn. Waren het niet dat ook besloten is om bij die gelijkblijvende premie... het premieaandeel van de werkgevers iets te verhogen... en dat van de werknemers, onze actieve deelnemers, iets te verminderen. En dat is ook een FAIR. Maar waarom is dat FAIR eigenlijk? Waarom is het FAIR dat de werknemer dan misschien via zijn werkgever meer betaalt... en dat de gepensioneerde wordt ontzien? Daarmee wordt de gepensioneerde niet ontzien. Want een kortingsmaatregel voelt een gepensioneerde direct in de portemonnee... Maar in dit geval een verlaging van de premie pensioen voor de werknemer... merkt hij ook gelijk in zijn portemonnee. Maar is het niet eigenlijk gewoon toch een slimme truc... waardoor u de pijnlijke maatregel die u eigenlijk had moeten nemen... niet wil nemen? Een truc is het zeker niet. Waarom is het geen truc? U had een bepaalde norm, u zit eronder... en u bedenkt iets waarom u zegt van we kunnen er toch van afwijken. Nou, dat hebben wij niet bedacht. Dat schrijft ook uh, de wet voor... En het is ook heel verstandig dat een bestuur zich goed rekenschap geeft van wat er uh, in de wet staat. En uh, korten is een uiterst redmiddel. Dan mag een bestuur daar niet toe overgaan als ze uh, andere mogelijkheden heeft... om de financiële positie van het fonds op korte termijn te herstellen. En daar was in dit geval sprake van. En daardoor is behoud van pensioenen voor gepensioneerden mogelijk? Precies. Maar dan is toch de rekening licht dan toch bij de werknemer en de werkgever. Nou, blijkbaar worden u en ik het daar niet over eens. Uh, maar als je de pensioenpremie van werknemers verlaagt. dan krijgen hun per saldo iets meer in hun loonzakje. Uh, het niet hoeven tekorten uh, betekent voor die gepensioneerde dat hij ook niet geraakt wordt in zijn portemonnee. Guus Wouters zei dat. Hij is van het pensioenfonds voor de Metaal PMT. En Gertjan Dennekamp was het niet met hem eens, maar sprak wel met hem. Straks hoort u meer over de pensioenen. Het uitsterven van bijen heeft meer gevolgen dan u denkt. Het schaadt namelijk de wereldeconomie. Het NOS Radio 1-journaal. Daar je zo meer over. Eerst naar Mino Remmers, die is vanochtend in Os. Jawel, je bent al aan de beurt, Mino. Het gaat over ja. MSD, de pharma-reus. Nou ja, voorheen. Ja, de regionale krant klopt dat het te hard eruit is. We lopen door de lege bedrijfskantine van MSD. Uh, de stoeltjes staan nog door elkaar... want hier hebben de mensen het gisteren te horen gekregen... samen met David Krap. Hij is van de ondernemingsraad, werkt al... dit wordt het 28ste jaar bij MSD... dus hier begonnen toen het nog organon was. Inderdaad, toen het nog organon was, ben ik hier begonnen, 28 jaar geleden. Ja, het zal vandaag minder druk zijn in deze bedrijfskantine. Sommige mensen zullen of kunnen thuis blijven, omdat dat ook gezegd is, hè, Verwerken thuis eventueel als je wil. Je hoeft niet naar het werk te komen. Ja. Natuurlijk is gisteren de klap behoorlijk hard aangekomen en er is ook meteen aangegeven van als je in die zin de emoties wilt delen met je thuisgezin of met de collega's hier. Alles is mogelijk op dit moment ja. om in ieder geval de mensen de gelegenheid te geven om zich uh, ja. het, het nieuws uh, te doen eigenen. Mag u wel blijven? Ik zit zelf in de productie en dat is nou in deze ronde niet aan de orde. Nee, het gaat nu met name vooral om de mensen die... Het zijn om uh, meer dan 400 banen van mensen die in de R&D-afdeling werken... waar dus nieuwe medicijnen ontwikkeld worden. Ja, wat kan de ondernemingsraad nog doen? Nou, we hebben gisteren een vraag ontvangen... en we zullen ook wij zullen, want de klap is ook bij de ondernemingsraad hard aangekomen... vandaag nog uh, puur vanuit emotie... Uh, met mensen praten en ondersteunen daar waar nodig. Vanaf maandag gaan we direct aan de slag. En het eerste wat we zullen gaan doen is dat er... er is ook genoemd dat er een aantal alternatieven zijn onderzocht... die um, zou hebben, mogelijk zouden hebben kunnen leiden tot uh, nieuwe werkgelegenheid... voor bestaande mensen, van voor deze 44 mensen. Dus dat ze op een andere plek aan het werk gaan. Bijvoorbeeld elders hier op het Pivotpark aan de overkant. Want je hebt dus hier in ons Science Park is hier gekomen met nieuwe ondernemingen. Nou, ik, we kennen die onderzoeken nog niet. Dus wat wij zeker gaan doen is gaan toetsen of dat die... Um, waarvan het bedrijf heeft aangegeven van die zijn niet haalbaar... of dat er misschien wel nog alternatieven uit voort te vloeien zijn. Dus we gaan zeker toetsen of de onderzoeken die zijn gedaan op behoud van werkgelegenheid... of dat reëel is of niet. Zou je ook kunnen kijken voor bepaalde onderdelen... groepen collega's bij elkaar, compleet met apparatuur... Uh, dat, die een, een, een, ja, dat dat een zelfstandig een doorstart, een zelfstandig bedrijf wordt? Nou, zover zullen wij nog niet gaan. Ik denk dat dat een stap, uh, een traject is wat we hierna eventueel kunnen... Dat is wel gebeurd bij de vorige ronde, Ja, hè? ja. maar dat is inderdaad uh, toen duidelijk werd... dat er zo'n pivot park zou gaan ontstaan. Ja het Pivotpark, want dat ligt hier eigenlijk op hetzelfde terrein als MSD. Daar is een soort high-tech campus voor de geneesmiddelenindustrie waar heel veel mensen die vroeger Organon MSDer waren nu zelfstandig een bedrijf zijn gestart. Daar gaan we dadelijk een kijkje nemen, maar u gaat eerst kijken ja, wat kunnen wij als ondernemingsraad ja. nog doen? Wat kunnen we nog bijsturen? Ja. Ja? Er zijn natuurlijk mogelijkheden vanuit het sociaal plan... wat de mensen meekrijgen. Daar is in ieder geval één hoofdstuk gewijd aan werk voor werk. En vanuit die begeleiding die de mensen meekrijgen... zouden er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Wellicht in het piftpark. Maar voor ons is het belang dat wij uh, in ieder geval weten... dat de mensen die boventallig gaan worden, die ontslagen gaan worden... dat zij door die begeleiding maximaal inzet vanuit het bedrijf ook... Eh, toch van werk naar werk eh, elders weer een baan vinden. Dus niet werkeloos thuis komen te zitten in Os of omgeving... want de meeste mensen komen hier vandaan. Ja, ik kan me wel voorstellen... je hebt natuurlijk in 2011 eh, die grote eh, ontslagronde gehad. Toen zijn er toch bepaalde onderdelen overeind gebleven... waarvan de Amerikaanse moederbedrijf Merck eerst had gezegd... we gaan het allemaal dicht doen, dat is toen niet doorgegaan. Maar ja, nu dit weer, hè, het is wel erg hard... Het is gisteren ook inderdaad heel hard aangekomen, klopt. Ja. Ja. En, en dan moet je toch weer met verenigde krachten proberen. Want de eerste mensen moeten dan waarschijnlijk deze zomer al uit. Ja, je hebt misschien een huis hier, een os, uh, studerende kinderen. Ja, inderdaad. Maar goed, dat is uh, iets wat uh, in het proces meegenomen wordt... Vanaf, wat, uh, vanaf maandag, wat ik al zei, dat er neemveld mee aan de slag gaat. We ja. zullen ook uh, de mensen gaan interviewen en, en kijken wat ze echt willen... Waar, ze... waar behoefte ook, aan is. Waar behoefte aan is, ja. Gaan wij ons verplaatsen naar de overkant, naar dat Pivot Park... dat uh, die high-tech campus waar ex-MSD'ers een eigen bedrijf hebben opgericht. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. File op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer... en verder rijdt het overal door. In Italië is de Amerikaanse studenten Amanda Knox alsnog veroordeeld... wegens de moord op haar huisgenoot in 2007. Ze kreeg 28 jaar cel opgelegd. Mene Nax was eerder al veroordeeld en zat vier jaar vast. Maar uiteindelijk werd ze vrijgesproken nadat ze in hoger beroep ging. Maar vorig jaar zette de hoogste Italiaanse gerechtshof... nog maar weer eens een streep door die vrijspraak... en bepaalde dat die rechtszaak helemaal over moest. We gaan naar Rome, naar onze correspondent Rob Zoutberg. Rob, waar is deze uitspraak nou op gebaseerd? Ja, wat jij zegt, vierde uitspraak in deze zaak... baseerde zich op DNA-materiaal, gevonden op de plek van de moord op het mes dat gevonden is bij het lichaam van die dode Meredith Kirchner... op de BH van het uh, vermoorde meisje. En dat DNA was uh, afkomstig van de twee mensen... die nu gisteren opnieuw zijn veroordeeld. Wat zegt de verdediging? Dat DNA was vervuild. Uh, dat kan je helemaal niet gebruiken in deze zaak. Nee, zei de rechter gisteren en veroordeelde dus die twee. Uh, naar een beraad trouwens dat echt uren en uren duurde... want het was half tien gisteravond toen de uitspraak woorden... Ja. Klinkt niet als heel sterk bewijs? Nou ja, het is nu in ieder geval goed genoeg. En het is nu ook uh, door de hoogste in instantie opnieuw uitgesproken... in een zaak die over moest. Waar natuurlijk de nodige fouten in zijn gemaakt. Maar de uitspraak is wel hard, zoals die er ligt. En uh, ze zullen zich er echt bij moeten neerleggen. Al is er natuurlijk onmiddellijk ook hoger beroep aangetekend. Ja. Um, uh, het is wel een, een keiharde uitspraak nu. Ja. Ja. En, en Mennonox uh, kijkt wel uit natuurlijk. Die was er niet bij... Die was er niet bij, die volgde de uitspraak gisteren via een videoconferentie met de VS. We zagen wel haar ex-vriendje, en dus de tweede persoon die gisteren veroordeeld is... die Italiaanse jongen Raffaele Tzolicito, die gistermorgen tegen journalisten zei... Uh, ik ben niet bang, hier ben ik dan, ik ga zitten voor deze uitspraak. Maar let wel, dat was alleen in de ochtend, toen uiteindelijk dus uren later die uitspraak kwam. Toen hebben we hem niet meer gezien. Oh. Ja, er is heel veel media-aandacht geweest voor deze zaak, jarenlang. Waarom eigenlijk? Nou, het zal te maken hebben met uh, ik denk ook alle struikelingen die justitie erin heeft gemaakt. Anderzijds natuurlijk de omstandigheden van de moord. Hè. Een Engelse student wordt in 2007 in Perugia gevonden in haar bed. Half ontkleed, gestikt in haar eigen bloed... met ontzettend veel meststeken in haar lichaam. En dan is een hele schare uh, van verdachten uit allerlei landen afkomstig. Een jongen uit Ivoorkust, die uiteindelijk tot 16 jaar wordt veroordeeld. Een Italiaanse student, waar ik het net over had, die Raffaello... Een jongen van steenrijke ouders. En natuurlijk Amanda Knox zelf. Dat engelachtige, prachtige meisje... dat zich voordeed tegenover journalisten als heel onderkoeld. Ze had er allemaal niks mee te maken. Ze wees afhankelijk iemand anders aan die het allemaal gedaan zou hebben. En later in de pers steeds meer beschreven werd... als een op seks belust party animal... Um, daar is ze amper aan ontkomen, ook al heeft ze er later over een boek over geschreven waarin ze alles ontkent. En alleen maar uh, blijft herhalen dat ze zo bang is over alles wat er met haar kan of zou kunnen gebeuren. Nou, dat is het nu toch gebeurd, hè? want ze is nu in tweede graad dan toch weer veroordeeld. Ja, en nu willen de Italianen Amanda Knox natuurlijk graag hebben om haar in de cel te zetten. Dan maar even naar Washington, naar onze correspondent daar, Wessel de Jong. Wessel, want hoe kijken de Amerikanen daar tegenaan? Zijn zij van plan Knox uit te leveren? In principe beide landen hebben natuurlijk een uitleveringsverdrag, dus de mogelijkheid is er technisch gezien. Maar er zit ook allerlei bepalingen in die dat toch, die dat toch beperken. En je mag aannemen dat de Amerikanen daar uitvoerig van gebruik gaan maken, want Amanda Knox is nu weer veilig in Amerika en iedereen hier kans bijzonder klein dat ze voor deze zaak toch, waar de Amerikanen met zeer veel sceptisch naar gekeken hebben, dat ze haar gaan uitleveren aan de Italiaanse justitie. Maar Rob en Rome. Laat het Italianen daarbij zitten dan, denk je? Nou ja, we gaan eerst nu weer een hoger beroep meemaken in deze zaak. Wat er nu nog kan komen. Vraag hoe succesvol dat is. Maar ja, de vraag is inderdaad hoe hoog het gespeeld wordt. Uh, uh, Probleem is inderdaad wat Wessel aangeeft. De Amerikanen zullen de Italiaanse rechtsgang moeten herkennen in deze zaak. We weten dat er nogal wat uh, fouten zijn gemaakt. Dat er wat steken uh, zijn blijven liggen. Dus ja, de vraag is of het allemaal gaat gebeuren. Iedereen heeft hier inderdaad, net als Wessel, de nodige sepsis. Ja, en het gaat dus nog wel even duren. Rob Zoutberg vanuit Rome en Wessel de Jong vanuit Washington. Het is bijna vijf en half acht. Het uitsterven van bijensoorten heeft directe gevolgen voor de wereldeconomie. Dat heeft een Brits beleggingsbedrijf laten onderzoeken. Buitenlandredacteur Katrien Straatman sprak met het hoofd... ondernemer van dat bedrijf, Rick Stadus. Hij ook dieper in de bijenwereld en kwam tot zorgwekkende conclusies. Bijen kennen we van de bloemen en de honing, maar daarmee doen we het beestje tekort, zegt Staders. Ze bewijzen het ecosysteem een grote dienst door het bevruchten van allerhande fruit en gewassen zoals appels en and almonds en strawberries. Je ziet ze in supermarkten. Ze geven ons appels en aardbeien en wat dan niet in de supermarkt terechtkomt. En alhoewel niet alle gewassen van 100% bestaan door bijen en aanverwante soorten... komt hun totale bijdrage aan de wereldeconomie jaarlijks neer... op zo'n 130 miljard Engelse pond. is 130 sterling... De moeite waard, zegt Status, om de bij en vooral zijn bijdrage te koesteren. Toch houdt de levensmiddelenbranche. Onvoldoende rekening met het toenemende schaarste aan voedsel, de afnemende voedselkwaliteit en de stijging van de voedselprijzen, zegt Status. So is impact, which... Maar deze ontwikkeling, die al een tijdje gaande is... kan voor de bedrijven toch niet als een complete verrassing komen? Het begint nu pas een beetje in te dalen bij de voedselproducenten... dat het ecosysteem direct van invloed is op hun omzet. Een paar grote bedrijven hebben het nu op de agenda. Maar dat zijn uitzonderingen. But not many are at zijn ze naïef? Are they being naïef in in uh, in general? Ehm um, I think it's part of the slow development of companies in recognizing how you know historically we don't put a monetary value Bedrijven hebben natuurlijke factoren zoals de bijenbestuiving niet in de boeken opgenomen, maar als het er niet meer is, merken ze wel de gevolgen en moeten or, ze er wat mee. Oh just you know there's that economic impact. Bedrijven kunnen best meer doen om de afname van bijenbevruchting tegen te gaan, vindt Stadus. Samenwerken met boeren om zo een betere leefomgeving voor de bij te creëren. En bewuste gebruik van onkruidbestrijders. Toch wel grappig eigenlijk. Dat zo'n klein beestje als de bij zo'n invloed heeft op de wereldeconomie. It's funny actually, concluding that such a animal as the bee impact on the world economy. I mean, that's funny, isn't it, in Toen we nog mijnen hadden namen we kanaries mee en als die het loodje legden wisten we dat er gas ontsnapte. Zo'n signaalfunctie heeft erbij op wereldniveau. In Straatman vertelt u over de bloemen en vooral over de bijen. Ja, die winter hier, de Elfstedentocht, kunnen we natuurlijk vergeten. Maar nu gaat zelfs de alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk niet door. Ik heb, ik heb net, net even in de buis gekeken en ik heb nog, nog, nog, nog, nog, nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar gezien. Ik denk dat het meer dan een meter gevallen is is, uh, is uh, We hebben mars kan ook terug naar huis. Er wordt niet geschaadst op de Weissensee in Oostenrijk. Meer te horen hoort u na half acht van Gio Lippens.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 De BOVAG zegt dat verschillende tankstations in de grensregio gaan sluiten... vanwege de hoge accijnzen in Nederland. De verkoop is sterk gedaald, soms wel met 45 procent. En BOVAG-voorzitter Burgmans spreekt van het ontstaan van spookdorpen... langs de grens waar niemand meer wat koopt. Twee leden van de Russische punkgroep Pussy Riot... praten vandaag met minister Timmermans over de Nederlandse delegatie in Sochi. Ze vinden het jammer dat Nederland zo'n zware delegatie stuurt... met de koningin, de koning en de premier en een minister. Tegen de enige nog levende dader van de aanslag bij de Marathon van Boston... wordt de doodstraf geëist. Dat is uitzonderlijk. Die zaak wordt behandeld door een federale rechtbank... en daarbij wordt zelden de doodstraf geëist. Zeker niet in een staat waar de doodstraf is afgeschaft. Massachusetts voert sinds 1947 geen executies meer uit. Maar toch, die eis ligt er. En dat zijn de hoofdpunten. We weer naar weriplaza.nl. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen. Veel sneeuw hoorden we van Erwin Wendemars in Oostenrijk. Is het, uh... Is er zoveel sneeuw in de wintersportgebieden? Nou, dat hangt er sterk vanaf in welk wintersportgebied je bent. Want Erben uh, zit aan de zuidflank van de Alpen in Carintië in Oostenrijk. En ja, daar is inderdaad heel veel sneeuw gevallen. Dat geldt ook voor de Dolomieten in Italië. Zuid-Tirol bijvoorbeeld, uh, ook heel veel sneeuw. Kijk je nou iets meer naar het westen in Italië, dan zijn de hoeveelheden al wat minder. En hetzelfde geldt ook voor het zuiden van Zwitserland. En aan de noordflank van de Alpen is het allemaal veel minder erg met die sneeuwval. Ik zal niet zeggen dat er niks bij is. En ik zal ook zeker niet zeggen dat de omstandigheden voor de wintersporters daar slecht zijn. Maar de hoeveelheden die Erben beschrijft, die huh? meer dan een meter sneeuwval, ja, daar wel, maar elders dus wel wat minder. Ja, net op de verkeerde plaats. Dus want die alternatieve elftstede toch gaat daar niet door. Hij twittert trouwens een fotootje. Op Twitter te zien ligt wel een meter inderdaad op een auto. Marco, hoe ziet het er hieruit vandaag? Nou, geen winter. Uh, dat is echt wel zo'n beetje voorbij. Want de temperaturen gaan uiteindelijk oplopen tot boven nul overal. En dat is een poosje geleden, want het noordoosten van het land heeft heel lang vorst gehad, ook overdag. Uh, het vriest overigens nu op veel plaatsen wel een paar graden tot uh, min 4, min 5 in het noordoosten. Uh, ik heb geen meldingen van gladheid, maar met dit soort temperaturen moet je wel altijd even voorzichtig zijn. En dus hou er rekening mee op een brug of zo, op een houten brug met name. En dat geldt dan vooral als je op de fiets bent. Nou, verder is het weer vandaag rustig met zonnige periodes. In de loop van de dag wel meer bewolking, maar het blijft droog. Eh, tegen de avond gaat de wind aantrekken. In de avond en nacht komt regen dichterbij. En morgenochtend regent het gewoon op veel plaatsen. Marco hoeft tot over een uur. Jolanda van der Velde heeft een ochtend van, uh, ja, Het valt reuze mee, dat spitsje. Het speelt zich allemaal af aan de noordkant van Amsterdam... op de A8-A10 voor de Coentenol 2 kilometer. Syrië doet veel te lang over de afvoer van de chemische wapens. Defensiespecialist Coco spreek ik daar straks over.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 is minuten over half acht. Dit is het NOS Radio 1 journaal nog tot 9 uur. Drie doden en 260 gewonden vielen er tijdens de bomaanslag bij de marathon in Boston vorig jaar. Where the bomb hit. They were families. They were fans cheering you right near the end and uh and and unfortunately they're the people that got that got injured so badly. Volgens ons stond er een klopjacht op de daders. Twee broers, één kwam daarbij om het leven. De ander, Djokhar Tsarnaev, tegen hem wordt nu de doodstraf geëist. Amerikaanse minister van Justitie, Holder, heeft dat gezegd. Waarom de Amerikaanse overheid de doodstraf eist... dat legt correspondent Wessel de Jong uit. De minister, het ministerie zegt dat Tsarnaev... met voorbedachte een massa heeft gebruikt. En daarop staat in Amerika de doodstraf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 Goedemorgen. Want we hoorden het al van Erben. Wennemars alternatieve stedentocht in Oostenrijk op de Weizenzee gaat niet door. Hoe groot is die domper? Ja, groot. Ik heb de foto's gezien inderdaad van Erben op Twitter. En ja, als je dan inderdaad die metershoge sneeuw ziet, auto's die helemaal zijn ingepakt. Ja, dan weet je dat er niet gereden kan worden. En ja, je moet je voorstellen, er zijn 6000 mensen zijn afgereisd naar Oostenrijk. Naar die Weissensee. En ja, die moeten onverrichter zaken terug. Uh, niet alleen Wennemars die nu alweer een tweetje heeft laten uitgaan. Met wie kan ik mee terugrijden? Uh, dus dat geeft wel even aan dat de meesten toch een beetje met de handen in het haar zitten. En uh, ze gaan toch altijd naar dat evenement toe om op die ene dag die 200 kilometer te rijden. Want we hebben natuurlijk het Open en NK gehad. Uh, Ingmar Berga uh, bij de mannen. Mariska Huisman bij de vrouwen. Maar ja, zo'n 200 kilometer wedstrijd is toch heel bijzonder. En dan kan ik me voorstellen dat niet alleen die wedstrijdrijders... maar ook al die recreanten die dan hun eigen tocht rijden dat uh, die zwaar teleurgesteld zijn. Maar het kan echt niet. Uh, ik heb de beelden van vorig jaar er nog eens even bij gepakt. Vorig jaar is Simon Schouten die won. Toen was het ook al heel extreem. Toen sneeuwde het ook heel hard. Maar zoals het nu is, is het echt onmogelijk. Dus definitieve streep erdoor. Ja, nou, voor een groot deel van die, van die 6.000 is het natuurlijk uh, ja, is, is het hobby en veel plezier. Maar, maar voor die wedstrijders, wedstrijdrijders... is dit echt wel een hoogtepunt van het jaar, van het seizoen? Ja, het is echt wel een wedstrijd. Kijk, je moet je voorstellen, vorig jaar... Uh, afgelopen jaren, moet je bijna zeggen... hadden we nog een eigen echte winter... Uh, waardoor er in Nederland nog echt wel serieus geschaatst kon worden op natuureis. Uh, dat is dit jaar helemaal niet het geval. En dan is toch eigenlijk die alternatieve elf steden. En ook dat open NK, natuurlijk, die hele week in Weijssenzee is dan toch een van de hoogtepunten voor al die marathonschaatsers. Want dan kunnen ze eindelijk weer eens een keer echt op buitenijs. Kunnen ze weer eens een keer uh, gaan knallen. Gewoon uh, op natuurijs. Nou ja, en dat wordt ze dan ontnomen. Natuurlijk, deze week dus al eerder, die wedstrijden. Maar nu het grote werk, 200 kilometer. En dat is toch een magisch. Ja, aantal kilometers in uh, het marathon schaatsen. Dat gaat dan niet door. En dat is jammer. Nou, het kan wel buiten buitengeschaatst worden. In eigen land zelfs. Hm. In het Olympisch Stadion. Want daar ligt een schaatsbaan vanaf vandaag. Wat is daar de lol van? Nou, ik was er eerder gisteren en, en ik moet je heel eerlijk zeggen... Eh, ik was ook een klein beetje... Ja, had, ik, had ik wat, wat, wat gedachten van... wat moet dat nou eigenlijk? Is het nou eigenlijk wel leuk in zo'n stadion? Het is wel indrukwekkend om te zien. Zo'n 400 meter ijsbaan gewoon in dat nou, toch wel een hele grote Olympisch stadion. Er zijn wat tribunes bijgebouwd aan de voorkant... om de toeschouwers wat dichter bij het ijs te laten zitten. Want anders zit je wel heel erg ver weg... als je op die hoofdtribune zit. Uh, maar het is leuk en het wordt natuurlijk voornamelijk... ook voor de recreanten wordt het uh, aangelegd. Want vanaf 1 februari kan iedereen gewoon die baan op en kunnen ze rondjes schaatsen. Er is ook nog zo'n ijshockeybaantje in het midden... waarop uh, ja, de mensen op andere schaatsen in ieder geval in actie kunnen komen. En dan eind februari, na de Olympische Spelen... dan moet het allemaal gaan gebeuren, want dan wordt dan het uh, NK... Uh, allround. En het uh, NK Sprint wordt dan uh, daar op die baan ja. gehouden. Plus dat we ook nog eens een keer de finale krijgen van de Marathon Cup. Uh, van die Marathon die nu dus allemaal terugreizen vanuit Oostenrijk. Ja. Uh, ja, het ziet er wel spectaculair uit. Ik moet eerlijk zeggen, het baantje lag er nog niet super bij van de week, want... Uh, een van de initiatiefnemers, die zou, uh, uh, Rintje Ritsma... die zou daar een paar rondjes gaan schaatsen. We waren daar om uh, dat te doen. En uh, die heeft het uiteindelijk laten afweten op advies van zijn manager. Want uh, ja, het, zag er toch niet, het, het plaatje was niet idyllisch genoeg. Het plaatje was niet goed oh. genoeg om uiteindelijk op tv uit te zenden. Nou, dan gaan we zo nog eens even bellen. Terug even nog naar de laatste dag transfermarkt voor het voetbal. De valreep is Ajax ziet Hoesen verhuisd naar Paak Saloniki. En dus komt hij Stevens tegen, Huub Stevens... Ja, hij komt Huub Stevens tegen. Het is niet zozeer opmerkelijk dat Hoessen bij Ajax weggaat... want hij kwam toch niet meer aan het spelen toe daar dit seizoen. Maar het is vooral opvallend dat hij daar naar Pauk Saloniki gaat. En als je dan ziet wat Huub Stevens allemaal heeft binnengehaald... in die transferperiodes. Uh, het virus Maduro, uh, Maarten Martens, die zijn uh, al overgestapt. Uh, een tijdje langer geleden is Miroslav Stoch, oud FC Twente... is overgestapt naar Pauk. Nou, dan wordt dat toch een hele aardige club. En dan kan Hoessen in ieder geval nog kijken... Van of hij daar dan in elk geval definitief kan doorbreken. Gio Lippens, dankjewel. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Amsterdam had al een seksmuseum, een martelmuseum en een hashmuseum en nu is er ook een prostitutiemuseum. Volgende week gaat het officieel open. Afgelopen maanden is er al volop proef gedraaid. Verslaggever Karin Alberts, zou zij achter het raam... Het mag dan koud zijn. Het is bepaald niet rustig op de Amsterdamse wallen.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 Niet direct dat je buiten denkt dat is een prostituee. Too, too many clothes, right? <laughs> you come from which country? Uh, China. Prostitutie ja, museum proefdraaien was er al bij. Een paar gasten mochten al naar binnen, bijvoorbeeld uit China en ook Karen Alberts dus. Vanaf volgende week is het officieel. De verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Bij Amsterdam op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Een ongeluk met meerdere auto's op de A29, Bergen op zomer richting Rotterdam. Tussen Alfred Oud-Beierland en Knopend Faamplein 3 kilometer. Zijn er drie reisschokken dicht, blijft er eentje open.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 I do van Lisa Hennigan uit Ierland. Het is tien voor acht. De afvoeren van chemische wapens uit Syrië verloopt veel te langzaam. Verenigde Staten beschuldigen Syrië van vertragingstactiek. Daar ga ik over praten met de defensiespecialist van instituut Klingendaal, Ko Co Kolijn. Co, waarom komt Verenigde Staten nu met deze kritiek? Ja, de kern is toch dat Syrië een hele stevige waarschuwing nu nodig heeft. Want als je naar de datums kijkt... Waarop Syrië allerlei dingen had moeten doen, dan lopen ze echt behoorlijk achter op schema. Um, overigens, niet alleen de Verenigde Staten die gisteren uh, aan de bel hebben getrokken, ook uh, secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft het eerder deze week al gedaan. Die heeft gezegd: Syrië is onnodig traag. Dus dat was echt wel beschuldigend. Maar hij voegde er wel aan toe, het kan nog, we hebben nog vijf maanden... maar er moet er wel wat gebeuren. Hmm. Is de stemming wat aan het omslaan? Want in het begin waren er toch wel nou ja, voorzichtige complimentjes... aan het adres van het regime Assad, dat ze zo goed meewerkten. Nou, De argwaan neemt wel toe. En dat is wel duidelijk als je de datums een beetje op een rijtje zet. Uh, op de laatste dag van het vorig jaar, oudjaar, 31 december... had Syrië alle gevaarlijkste wapens het land al uit moeten werken... Categorie 1 wapens worden die genoemd. Nou, daar kwam niet veel van terecht. Tot nu toe in januari zijn er twee zendingen, twee schepingen vanuit die havenstad Attaqja geweest. Maar dat is minder dan 5% van het totaal. Dat is het spul wat op het beroemde Amerikaanse schip op zee moet worden vernietigd omdat het zo gevaarlijk is. Straks, volgende week, midden volgende week, 5 februari, moet Syrië alle categorie 2 chemicaliën het land uitwerken. Dat zijn de spullen die wel op het land kunnen worden. Vernietigd. Maar daar is ook pas 4 of 5 procent van het spul het land uitgegaan. En het gaat dus ook niet lukken volgende week. Huh. En dan ietsje verder weg op 1 maart moet Syrië nog een restje van uh, minder gevaarlijk spul het land uitwerken. Maar daar gaat ook niks van terechtkomen. Ja, nou ben je niet dagelijks in Damascus, maar hoe schat je dat in? Is het regime uh, het vertrouwen wat aan het oprekken? Ja, ze zijn echt wel aan het trainen. Syrië stegelt op dit moment over twee zaken. Aan de eerste, kant, uh, de eerste plaats zeggen ze... ja, dat transport naar die haven Latakia waar alles heen moet... dat is nog steeds een beetje onveilig. We worden beschoten door de ontploffen bommen langs de kant van de weg. Kortom, geef ons de spullen die we nodig hebben... Uh, om ons daartegen te verdedigen. Ze zeggen ook het weer zit tegen... maar daarvan hebben de mensen van de OPCW, de Chemische Wapenorganisatie... gezegd van dat is flauwekul, het weer is nu goed genoeg. Kortom, er is wat wrijving. En Syrië wil ook nog een beetje dwars zitten... Op het gebied van vernietigen van fabrieken. Er zijn tunnels, er zijn opslagplaatsen. Die hadden moeten worden vernietigd of die zullen moeten worden vernietigd. Maar Syrië maakt daar nu van, Nou, we doen ze voorlopig op slot. We, doen alleen maar, we leggen ze aan de ketting. Ja, En dat, dat is eigenlijk ook traineren. Dus uh, het gaat niet zo erg goed. Nee, wanneer is hun leven niet beter? Wat rest dan de VN-veiligheidsraad en Amerika en de anderen in het Westen? Ja, eigenlijk alleen maar uh, weer bij elkaar komen en nog eens een keer harde woorden spreken. Maar in de praktijk zullen de Amerikanen en de Russen, en de Amerikanen hebben van de week de Russen ook al aangemoedigd van uh, geeft die por die Syriërs nou eens een beetje op, want ze lopen achter. Dus daar zal het van moeten komen. Dus uh, de nieuwe dreigingen uh, verkapt misschien, maar uh, het moet allemaal via de VN-veiligheidsraad uiteindelijk. Kokolijn van instituut Klingendaal... over de vertragingstactiek van Syrië. Nog even snel naar Os. Uh, Marno Remmers is daar vanochtend. Je kunt je nog wel herinneren... het scheikunde lokaal allemaal gedaan. Zo'n zuurkast. Oh ja, zo zuurkast. Luik ja. nou, heb, ja, ervoor. Ja. Ja. Ja. Hebben ze hier een beetje uit de kluiten gewas. Want we, ja, een metertje of drie hoog. Wat doet u hier precies? Uh, we zijn hier bij Gem Connection. Op Pivot Park en Os. Wij maken eigenlijk uh, de actieve ingrediënten... voor de medicijnen van de toekomst. Ooit... Werkte niet, Gert-Jan Kemperman, bij MSD. Bij de vorige ontslagronde moest hij eruit. U bent voor uzelf begonnen. Dat klopt, dat klopt. Uh, vorige ontslag was natuurlijk even triest als uh, gisteren. Wat er nu is aangekondigd, ja. ja. Denkt u dat u mensen van MSD... die er misschien komend jaar uit moeten of volgend jaar aan te kunnen nemen... In ieder geval, afgelopen jaar hebben wij drie mensen van het voormalig DCO... die zijn overgestapt, van DCO naar uh, Gem Connection. Wij voorzien nog verdere groei in, in, in dit jaar. Dus het dus, zou zomaar kunnen? Het zou zomaar kunnen, ja. Het ziet er heel eng uit en ik zie er ook heel prachtig uit. Witte jas aan, veiligheidsbril oh, op, fantastisch foto's. Later op het weblog, nos.nl. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Kluk. De zogenoemde dialoogtafel die in het aardbevingsgebied in Groningen wordt opgezet... kost jaarlijks meer dan 6 ton. De helft gaat op aan personeelskosten. De rest aan huisvesting en communicatie, meldt RTV Noord. Voor de twee voorzitters, Jacques Wallage en Jan Kamminga... wordt 70.000 euro uitgetrokken. Ik weet niet of dat per persoon is. De fulltime-secretaris is goed voor haar met ton. Oostenrijkse gemeenten hebben de jacht geopend... op 100 Nederlandse eigenaren van vakantiewoningen. De woningeigenaren zijn verkeerd ingelicht door makelaars en ontwikkelaars... We hebben namelijk verzwegen dat toeristisch gebruik van de huisjes en de appartementen illegaal is, meldt de Telegraaf. En intussen hebben honderden Nederlanders en andere buitenlandse bezitters van vakantiehuisjes aangetekende brieven gekregen. Daarin wordt gedreigd met bestuurlijke boetes en die kunnen oplopen tot 25.000 euro. Een enkel band kan meer dan alleen gedetineerden in de gaten houden. Het kan ook het gebruik van alcohol meten. Stichting Verslavingsreclassering is bezig met een proef, staat in de Foxkrant. Een enkel band meet ieder half uur het zweet op de huid en haalt daar het alcoholpromillage uit. Ze kunnen dan hulpverleners beter in kaart brengen hoe groot het verslavingsprobleem van een patiënt is. De landelijke politieke partijen vrezen een forse klap bij de gemeenteraadsverkiezingen. Naar buiten toe zeggen we dat we gaan winnen, maar intern weten we wel beter, zegt een GroenLinks-politicus in trouw. Met name de regeringspartijen, VVD en PvdA verwachten niet veel van de verkiezingen, aangezien er weinig vertrouwen is in het kabinet. Jonge voetballers die zich misdragen op het veld, moeten worden doorgestuurd naar bureau HALT. Dat bureau wil samen met de clubs geweld, pesten en diefstal rond de velden aanpakken, schrijft het AD. Ook de KNVB wil meewerken, Bond onderzoekt of het doorsturen naar HALT haalbaar is. Hier volgt staatssecretaris Wekers op. De VVD in Limburg wil dat Wekers wordt opgevolgd door een Limburger. De afdeling van de VVD is een lobby gestart om dit voor elkaar te krijgen. Met name vanuit Wekers woonplaats Weert is teleurgesteld op zijn aftreden gereageerd. Het Joint Strike Fighter programma levert de industrie in Nederland veel minder tegenorders op dan door het bedrijfsleven is begroot. De volledige economische waarde van de opvolger van de F-16... zal uitkomen op 7 miljard dollar, staat in de Telegraaf. Eerder werd ervan uitgegaan dat alleen al de productiefase... van de nieuwe straaljager tussen de 8 en 10 miljard dollar zou opbrengen. En u hoorde het, de alternatieve Elfstedentocht... op de Zee in Oostenrijk is afgelast. De zee is trending topic op Twitter. Er ligt te veel sneeuw. Groet Twitter iemand. Was al onderweg, 30 minuten gedaan over 300 meter. Iemand anders zegt balen. Ingesneeuwd.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 Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Hij is al meer dan twintig jaar oorlogsjournalist, Jan Eikelboom. Iedere zaterdagnacht van twaalf tot één. Achter het front is zijn werkplek, maar hoe regel je eigenlijk een retourtje oorlog? Filmon Wesselink, met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En waar ligt de grens van Jan Eikelboom? De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.